Staatssecretaris Broekers laat onderzoek doen naar asielzoekers die uit Nederlandse opvangcentra verdwijnen en slachtoffer worden van mensensmokkel. De aankondiging volgt op de ontdekking van het radioprogramma Argos en NRC dat bijna duizend Nigeriaanse asielzoekers in de handen van mensensmokkelaars zijn gevallen. De staatssecretaris noemt dat zorgwekkend, maar zegt dat het moeilijk is om er wat aan te doen, omdat asielzoekers niet vastzitten en dus kunnen vertrekken wanneer ze willen. Campinghouders zijn blij dat hun toiletten en douches vanaf maandag weer open mogen, twee weken eerder dan gepland. Toch vindt de branchevereniging dat het sanitair eigenlijk meteen open zou moeten, omdat de campings tijdens het mooie weer komend weekend nu nog gasten mislopen. Minister De Jonge zegt dat maandag een logisch moment is, omdat dan toeristen uit de meeste Europese landen weer welkom zijn in Nederland. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil in de wet vastleggen dat het kabinet zich er in crisistijd voor inspant, vaker een gebarentolk in te zetten. Het voorstel om mensen die niet of slecht kunnen horen of zien bij een crisis zoveel mogelijk toegang te geven tot informatie, komt van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Ook minister Slob vindt het een goed idee. Het gaat alleen om een inspanningsverplichting. Dat is om te voorkomen dat berichtgeving meteen na een ramp moet worden uitgesteld... omdat er bijvoorbeeld geen gebarentolk beschikbaar is. De Eiffeltoren in Parijs gaat op 25 juni weer open na drie maanden sluiting. Voorlopig kunnen mensen alleen met de trap naar de tweede verdieping. De liften blijven voorlopig nog dicht. En verder moeten bezoekers van de Eiffeltoren een mondkapje op. Het weer, vanavond droge opklaringen, morgen zon en wolken en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland een kwartier vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen. Vanwege een technische storing is de spitsstrook niet open. Tussen Zaandam en Purmerend, staat 7 kilometer file. De n 201 van Horen naar Hilversum, werkzaamheden tussen Wilnis en uh, de A2 bij Winkeveen leveren 25 minuten vertraging op. En de andere kant op heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Go! Oh.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 Als je een autoradio met DAB hebt, albers dan... Dan uh, <laughs> moet je nog even vragen <laughs> dan wachten. Dan kan je, je ZFM <laughs> daar ook op ontvangen. Van, van strand tot stad. Ja, zo is het Wat gaan we in de derde <laughs> uur uh, over oh, doen? Uh, ik heb nog drie items en ik, uh, ik hou ze kort. <middels> ja, want, uh, we gaan nog vele uh, verzoekjes draaien de laatste uur. We hebben uh, een int intensief tweede uur gehad, mm -hmm. maar toch wel een heleboel dingen duidelijk geworden weer.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 Zandvoort op zondag. Je hoort de Disney Race Radio. Pit Report, Report. Ja hoor, we stappen zomaar van de Disney over in de wereld van de, de autoracerij. En dan met name de Formule 1. Ja, we moeten er nog even op wachten op de eerste race van dit jaar, albert John. Nee hoor, vanavond 7 uur. Wow, oh, Hé?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 Tegen het verleden, nee, nee, nee, nee ...van alweer een paar maandjes geleden, Loop Niet Weg. En mijn heesters Tina Tino Martin en Chris Cross Amsterdam. Ja, van Loop Niet Weg. Ja, heel toevallig stond hij al in de playlist hoor van Albert Jan. Kom ik op een andere Loop Niet Weg, dan Walk Away. Hier is uh, de single van de Four Tops.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 Misschien luister je nou wel op dinsdag. Zeg wel een goede dinsdagmiddag. En anders een goede zondag zondagnamiddag. Jawel, we gaan op naar het gedicht van de dag. Zodat ik om kwart voor vijf bij CRM.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 You're no strange to love You know the rules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 Voor réussir, eh oui. Voor grappig, oh oui. Le sommet. En l'oubliant, oubliant. Souvent, non, souvent, non. Ma course contre le temps Mes amis, mes amours, mes emmerdeurs. Accord perdu, accord perdu. J'ai, j'ai. La obstiné obstiné vers l horizon l horizon l et la seule feuille obstinée Verorisant l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant ses dents, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes amis, c'était tout en paradis. Pour Dieu, mes amours, je wel? Maar weet je wel wat ik wil? Weet je wel wat ik wil? Weet je wel wat ik wil? Weet je fier, fier je suis fière, fière, je wel entre nous, entre nous, je wel je donnerai ce que j'ai pas ah, tout à fait pour trouver jamais mes amis, amis, amis mes amours mes emmerdes mes relations, ah, mes relations sont, sont très vraiment son placé au placé mais. décoré des très, très, très influents très redonnant des gens bien très très bien Ils sérieux, trop sérieux, mais près de nous J'ai toujours le, le regret. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins de Oui, mes amours avaient le corps brûlant. Oh, oui, mes emmerdes aujourd'hui quand j'y pense.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 Nieuws en weer van uh, 5 uur. Zou de radio aan, zitten van Pam Soenboorts tot aan 5 uur, Schraubitjan en ik er met ze en Soen. you mm -hmm. mm -hmm.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 Sowieso. Zo, zo. Dat was hem. Ja, dat was hem. Nou, uh, wij zijn er volgende week weer op zaterdag. Met de reguliere Zandvoort op zaterdag. Tussen 2 en 5. Uh, hou je goed. En ook de komende week weer. En om 6 uur uh, hebben we vandaag nog uh, Zandvoort pakt uit, hè? we. uit. Klopt. Met pakt onze collega's uh, Patrick van Buringen en Thomas de Jong. Ja, dus die van 6 tot.